1 uur. Dit is Jeroen kwaam met de Nationale Protestantse partij DUP het eens geworden over samenwerking. Mee had de steun van een andere partij nodig dan dat ze bij de verkiezingen begin deze maand de meerderheid had verloren. De steun van de tien zetels van de Noord-Ierse partij is nodig om wetsvoorstellen door het lagerhuis te krijgen. De DUP steunt de conservatieven, maar er wordt geen officiële coalitie gevormd. Volgens de DUP zal de Britse regering in ruil voor de steun extra geld beschikbaar stellen voor Noord-Ierland. Leraren op de lagere school krijgen niet meer salaris en het kabinet kan nu weinig doen omdat het demissionair is. Dat schrijven minister Busselmaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Ze zeggen dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor het lerarenprobleem, maar dat ze wel maatregelen willen om de leerkrachten tegemoet te komen. Morgen staken basisschoolleraren de eerste uur voor meer salaris en een lagere werkdruk. Bij de Haagse Asuna-moskee is een brief binnengekomen... waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtwagen. Bij de brief zat ook een speelgoedvrachtwagentje. Dreigement kwam zaterdag al binnen, maar is door de moskee stilgehouden... tot na het suikerfeest om geen onrust te creëren. De politie heeft dit weekend extra toezicht gehouden bij de moskee... vanwege het dreigement. De Belgische Gezondheidsraad adviseert om zonnebanken te verbieden. De risico's op huidkanker zijn te groot, staat in het advies. De risico's... De zonnebanken leveren wel vitamine D op, maar dat voordeel weegt niet op tegen de nadelen, zegt de Belgische gezondheidsraad. Het Belgische advies zou de discussie in Nederland ook kunnen aanzwengelen, zegt de Nederlandse gezondheidsraad. De Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo is vrijgelaten. Vorige maand is vastgesteld dat hij leverkanker heeft en niet lang meer zal leven. Liu kreeg in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede, maar kon die niet ontvangen. Hij zit al sinds 2009 vast in de cel, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij activiteiten om de regering omver te werpen. Het weer. Zonnewolken wisselen elkaar af, het blijft overal droog en het wordt 18 tot 24 graden.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 Maar ik heb u nog niet verteld van. Uh, wat ik voor een ki kindje was toen ik op de aarde kwam. Zal ik u dat eens vertellen? Ik was een couffeuze kindje. Ja. Ik was een echt authentiek mens. Ik was een couveuse kindje. Mijn moeder heeft me dat uh, verteld. Het is authentiek. Hier zit een couffeuze kindje. 84 kilo. Ja, nee, maar dat is waar, mensen. Dat, ik, ik, ik weet niet precies wat dat zeggen wil, maar mijn moeder heeft me dat verteld. En die zei toen jij op de wereld kwam, toen jij geboren werd, toen kon je in een sigarenkistje. Ik kon in een sigarenkistje. Ja, ze bedoelde niet die platte kistjes hoor. Maar je hebt kistjes die zijn wat hoger. Daar gaan er vijftig in. Vijftig sigaren. En in zo'n kistje zou ik dan hebben gekund. Zei mijn moeder. En dan kon het dekseltje nog dichter ook zeggen. Ze. Ja. Maar ze heeft het natuurlijk nooit kunnen, onder kunnen bewijzen. Want ze kon geen kistje kopen van vijftig stuks. Dat was veel te duur. Mijn vader ook. Die rookte de sigaren. Rookte wel sigaren, maar een stuk voor... stuk. <lacht> die, die kocht de sigaren per stuk met mijn vader. Of twee en drie in een zakje, In een zakje, In een papieren zakje, Drie sigaren. Ik, ik zie dat zakje nog zo op de schorste staan, zeg. Had je zo die schouw en in het midden stond de pendule. De pendule, pon dat zei mijn moeder, die had Frans gestudeerd. Ja, ja. Bij, bij de zusters Eurzeline in de Plakstraat. Had die, had die Frans gestudeerd. Ze zei de pendule. En ze zei ook Charlie Chaplin. Ja. Dat is allemaal echt hoor, uit de familie. En ik zie dat zakje sigaren nog zo staan, dat sigarenzakje... En, en nou had ik een tante, hè? En... Eh... Die tante... die Nee, nee, jo, jo is een andere tante. U bent behoorlijk op de hoogte, vind ik. Het is eigenlijk één grote familie zijn we geworden in de loop van de jaren. Maar ik had één tante en dat was tante Kor. Die heb ik nog nooit ter sprake gebracht in een conferentie. Want ja, nou wil ik niet zeggen dat dat een nare vrouw was. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat dat een hele nare vrouw was. En Cor, die had ook overal haar. Overal haar. Te veel haar, zeg ik dan. Ja, waar ze dat had, weet ik ook niet, maar. Ik kan ik niet in details treden, maar uh, ze had overal haar. En, de, en iedereen zei ook: dan heb je haar ook weer. <lacht> en die tante Cor. Die mo moet je voorstellen, ik lag in de wieg. Hè? Ik, <lacht> ik lag in de wieg. En ik had aan de wieg. <lacht> Wacht even. Ik had een gordijntje aan de wieg. En dat gordijntje, dat was zo. Met, zo was een poppenkast, zou ik maar zeggen. Poppenkast, zo. En dan kwam Cor. Tante Cor. En die stak dan die kop van haar. <tus> tussen het gordijntje. Ik schrok me kapot. En die had een neus zo lang. Iedere keer als die neus naar binnen kwam, dan dacht ik nou krijg ik een banaan. <lacht> en weet je wat die... Weet je, weet je wat tante Cor wat die nou leuk vond? Die vond het nou leuk om de sigarenzakjes op te blazen. Ik zie dat nog blazen. En dan sloeg ze ze kapot bij mij in mijn wieg. Vlak bij mijn oren. Nou, nou, nou moet ik erbij zeggen, die wieg die was niet van mij. Dat was de wieg van mijn oudste broer. Die had daar alleen geleden Voordat ik erin kwam. En toen ik erin stapte, toen lag er nog een rammelaar van hem... Maar daar zat niks meer in. Dat had hij er al uit Maar dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dus ik zat ook germ de hele dag met... Zat ik als een gek te rammelen... Ik dacht eerst dat mijn oren kapot waren. Ik denk, mijn, mijn, mijn trommelvliezen zijn gescheurd. Van die klappen van dat sigarenzak. Dat waren zo'n beetje de eerste verschijnselen in mijn leven. En gek, dat zit toch altijd in je. En dan, weet je wat ik dan vreselijk vond? Dan pakten ze me af en toe uit de vier En dan legden ze me, of dan zetten ze me in de, in de box... Dat vond ik er erg hoor. Heb je, dat, heb je daar ook in gezeten? Oh, dat vond ik zo vreselijk. Ik zat ook om de haverklap met mijn hartjes tussen die spijltjes. <lacht> en dan moest ome Dirk weer komen. En die was houthakker. En die had sukke handen. En die zaagde me dan zo uit die, uit die spijltjes. En die had sukke handen. En dan, dan, dan moest ik, als hij kwam, moest ik met hem zingen... klappers in de handjes, blij, blij, blij. Op het boze... En als het dan kwam op het boze bolletje... dan zat ik tien minuten op mijn eigen fontanelle te hengsten. En hij mag lachen met die kolen schoppen. Zulke jatten. En zulke korte vingertjes. Een houthakker, hè? Ja, wat wil je... Zeg, en heb, heeft, u, heeft, u ook, uh, heeft u ook in die, uh, in die kinderstoel gezeten? Ja. Heb je dat ook gehad, dat je daar in moest zitten? Vreselijk, hè? Wat, wat doen we toch de kinderen aan, hè? Dan moeten die daar... Ik vond die stoel veel te hoog. Als andere mensen gaan zitten, dan worden ze kleiner. Zie je? En de kinderen, die worden, die worden veel hoger. Die worden hoger. En, en daar zat ik. Ik, als, ik werd kotsmisselijk als ik naar beneden keek. En er zat een telraampje aan met die balletjes. Heb je daar ook mee zitten schuiven? Ik ook, maar ik had er maar twee. Ik had maar twee balletjes. Ik heb ze nog? Ik heb ze nog. Ik bewaar ze. In een sigarenzakje ja. Voor de kleinkinderen. Ik, ja, serieus mensen, serieus. Serieus, daar moet u niet om lachen. Dat is een heel, dat is een serieuze, daar heb ik me over opgewonden, steeds. Je moet kinderen niet leren tellen. Als dat het eerste is wat kinderen leren, wat moet dat dan later worden? De, ik, ik denk dan altijd aan de eerste mensen, die, die telden helemaal niet. Adam en Eva in het paradijs. En die waren gelukkig, dat noemen ze het paradijs, omdat ze niet telden. De wereld gaat kapot aan het tellen. Dat, dat is nou juist de, de, de vreemde constituatie in de stenen op het Dat is een lommel, de demo's, lo de vetkeilers de de de Dan noemen en water Dan begin ik, dan, dan moet je mij dat niet meer vertellen. Ik. Nee, maar mensen, dat is waar. Dat is waar. De, de mensen, de paradijs hadden ze geen klokken, daar hadden ze geen kalenders, niks, cijfers, no, no, nobody. Stel je voor dat Eva dat hij door het paradijs gelopen had, zo. Dat kon niet, die kon niet op de klok kijken. En het gekke was, als ze zo deed, dan wist hij hoe laat het was. dan was het half vier. Mensen, ik heb daar op die school... daar was ik een beetje... een klein beetje paradijselijke kind. Omdat ik niks had. Ik had niks en ik wist niks. Dus als de meester vroeg... Hermans, wat ligt er aan de Maas? Dan dacht ik, laat maar liggen. <lacht> en na school, dat weet ik ook nog... na school, dan liep ik het park in. In Citta. Het park waar die mooie villa's stonden. En daar hadden ze een tennisbaan... en dan hoorde je die dames, die rijke vrouwen... die hoorde je dan met dat tennis... hoorde je ze... Dat vond ik leuk. Ja, dat hoorde je bij mij in de buurt niet. Ja, je hoorde het wel, maar dan waren ze niet aan tennissen. Hefhebbers van de Rolling Stones, Tumbling, Dice was dat. dat was maar weer zijn oudje. Uh, Dolly, uh, Joop van Nes uh, heeft uh, uh, zich afgemeld, heb ik begrepen. Ja. Want Ja, die ik kon vandaag niet uh, laten weten wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. Nou, ik weet één ding, ik, daar ben ja. ik toevallig bij geweest. In de Krocht ja. natuurlijk, theater de Krocht uh, had on-air dance. Ja. Uh, Roy van Buren had een, uh, iets georganiseerd. Het was een uh, leuke uh, ja, soort musical uh, gebeuren. Met, met, ja, het met was dan, natuurlijk met, een, uh, een eindejaarsvoorstelling uh, van, de, van de balletafdeling van zijn dansschool. Hè? Ja, ja. ja Once uh, upon a time was de, was de titel. Ja, schattige meisjes allemaal. Hele, hele, ja. kleine krummeltjes met, met, met, ja. met uh, als elfjes verkleed. Oh, en uh, vleugeltjes. Ja. En, uh. en ook wat grotere balletdansers ja. en danseressen. Ja. En... Uh, een nieuwe lerares, heb ik begrepen? Nou? Uh, ja, sinds vorig jaar heeft um, uh, Juf Lisa het, uh, het stokje overgenomen van Juf Connie. Ja. Uh, juf Connie Lodewijk, die vroeger hier haar eigen dansschool had, Studio 118. Ja. Uh, die is toen eigenlijk, um, omdat uh, zij gestopt was, wilde Roy van Buringen. Uh, toch weer een uh, dansschool in, in Zandvoort starten. Ja. Uh, we hadden er al één, maar die was meer gericht op uh, street dance en, en moderne dans en dergelijke. Ja. Ja. Dus hij wilde graag voor de, voor de kleine kinderen een, uh, een, een dansschool waar klassiek ballet gegeven zou worden. En ja, juf Connie uh, miste, ja, zo wordt hier in Zandvoort dan genoemd. Zij miste dat toch allemaal wel een beetje nadat ze haar balletschool had verkocht. Of, of dat ze was gestopt. Ik weet niet of ze verkocht heeft. Ze was, ze was gestopt. Mm -hmm. En toen heeft Roy dus aan haar gevraagd... of uh, zij weer juf wilde worden. Dat heeft ze gedaan. Ja. Een paar jaartjes. Maar het bleek toch te zwaar voor haar. En toen uh, is uh, Lisa gekomen. En die heeft het overgenomen. Lisa Havenaars. En gisteren was dus haar eerste uh, voorstelling, zeg maar. Ja, leuk hoor. Met de kinderen. Ja. Ja. Uh, uh. Heel, heel innemend, zeg maar, hè, om, dat, ja. om dat te zien. Ja. Uh, en en uh, de vrouw van Roy, die ging nog, uh, nog zingen, die, die zingt best aardig hoor. Die, die zingt dus. heel mooi. Ja. Vooral uh, een, een, uh, de muziek, uh, een beetje dat keltische. En dat, uh, ja, nu had ja, ze vindtie. bijvoorbeeld de, en de, de ja, Beauty, Beauty ja. and the Beast, dat thema daaruit. Ja, dat, dat, dat is haar op het lijf geschreven, Ja, ja prachtig. Ja. Ja. En heel mooi gekleed ook al. Iedereen, hè? mooie kostuums en mooie, mooie, mooie balletoutfits. Uh, ja, geweldig. Ja. Ja. Dus nou ja, daar was ik dan bij. Uh, ja. jo Joop was er ook. Maar ja, Joop is er nou niet. Dus ik denk, nou, dan vertel nee, ik dat. Ja, nee, hij heeft wel verteld dat. Uh, want we hadden natuurlijk ook het Italian, Italiaanse weekend op het uh, circuit. Ja. En uh, zijn advies was om dat niet meer twee dagen te doen. Vroeger uh, was dat altijd één dag. Ja. En hij uh, vond het uh, op die ene dag gezelliger als dat het nu over twee dagen werd uitgesmeerd, omdat de spoeling dan wat dunner was. Het was stiller dan anders, zei hij. Oké. Okay. Dus okay. zijn advies was om het weer één dag te doen. Ja. Nou ja, en het culinair, daar was hij enorm van onder de indruk. Hij, ja. Dat was schijnt een uh, gigantisch succes geweest te zijn. Dus kan ik niet over meepraten. Omdat want ik het, was er het, natuurlijk omdat het niet. allemaal zo gesmaakt heeft? Het schijnt allemaal heel smakelijk geweest te zijn ja. en heel gezellig. Ja. Ja, dus, nou. maar daar gaan we vast van alles over lezen... Over in de Zandvoortse Courant van aanstaande donderdag. Ja, en voor de rest was hij natuurlijk naastig... Uh, iedere keer eventjes aan check checken op zijn mobieltje... of uh, hoe het met Max Verstappen ging, want die heeft natuurlijk... Uh, ja, die had weer pech, hè? Ja, ja die is ja. uitgevallen, hè? Ja, ja, ja, weer uitgevallen, ja, zoveelste keer. Ja, al. Dat, is, dat is de persoon natuurlijk niet, dat is dan de auto die het verdikt, hè? Ja, het, het gekke was dat dat vroeger met Jan Lammers ook zo was. Hij was ook een bijzonder goede coureur, maar hij had altijd wat met zijn auto. En het lijkt wel alsof de geschiedenis zich aan het herhalen is. Ik hoop het niet. Komt een keer goed. Want als hij Laat natuurlijk, we het hopen. Jawel, ja, als hij, als ja, ja. Als hij, als hij uh, van zijn huidige, uh, noem het maar even, sponsor af is, dan. dan uh, dan heeft hij voldoende Red Bull gedronken. En dan gaat hij over naar een andere, andere automerk. En... Ja, we gaan het zien. Want Jan Lammers die, die was hier vrijdag in, in de uitzending. Die vertelde dus uh, uh, als, als de man uh, bijvoorbeeld Mercedes had gereden... dan was hij al lang uh, wereldkampioen geweest. Volgens Jan dan. Hè? Ja, ja, ja. Nou dus... ja, de capaciteit heeft hij. Ja. Zon, zon, zonder meer. Ja. Nou, weet je, verder nog, is er verder nog iets spannends gebeurd in het weekend in Zandvoort? Ik heb geen idee. Ja. Ik was heel ver weg. Dat was heel Ja, Groningen helemaal, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Had je, had je, heb je het kunnen vinden eigenlijk? Want we wisten waar het lag. Groningen? Ja. Ja, nou ja, je gaat gewoon uh, steeds maar verder naar het noorden... totdat je niet meer kan. Nou, toen kwam ik uit in Pieterburen. Daar ben ik dan ook gebleven een paar dagen. Ja, tussen ja. de zeehondjes. Tussen de zeeën en ja. daarnaast. 300, ik zat 300 meter bij de zeehonden vandaan. Oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja. Nou, je hebt een leuk weekend gehad. Enig, okay. ja. Oké, nou, The Things We Do For Love wordt bezongen door Ten CC.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 Says she wants to make up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 voor de liefde doen, Dolly. Dat is onbegrijpelijk. spreek jij even voor jezelf? <laughs> The things we do for love. Uh. Dat was in ieder geval uh, Ten cc ja. Ja, ja, ja. Uh, Die heb ik een jaar of wat geleden gezien... in, de, uh, in het Kennen met Theater in Beverwijk. Ja. Er kunnen maar 500 mensen in. Ja. En dan zat dus een wereldband... Ja. met een wereldgeluid. Ja. Echt fantastisch. Maar die vertelden dan ook... dat was die uh, Graham Goldman... die, die, die uh, gitarist die erbij zit... en die ook verantwoordelijk is voor een hele hoop hits... Die heeft ook uh, de, nummers ge, geschreven voor Herman Hermits en zo. No Milk Today is allemaal van zijn hand. En die zei dus van ja mensen. We, we spelen niet meer voor uh, de Petunia's. Of het wel het geld. We spelen gewoon omdat we de lol in hebben. En dat we het gewoon leuk he vinden om ja, onze fans uh, te bezoeken. Overal uh, ter wereld. En uh, soms in hele grote zalen. Om, om de kosten er een beetje uit uh, te fietsen. Maar ook vaak in kleinere zalen. Met, met een kleiner uh, publiek. En dan even goed uh, helemaal gaan met, met die bananen. Het was fantastisch. Mm. Ja, ja, mooi. Ja, dus uh, nou dat was dus Tenccci. Dat was mijn verhaal van Tenccci. Uh, ja. Jij gaat straks uh, naar het volgende nummer even ons weer voorzien van uh, van Niels. Jazeker. Dan gaan we weer even een herhaling doen. En uh, dan ga ik maar eventjes een nummer van de Buoy's nog draaien. Give up your guns.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 I robbed them. I Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dan volgt hier een kleine update van het regionale nieuws... van 26 juni 2017. Morgen en overmorgen vergadert de gemeenteraad... een volle agenda maakt dat de raad niet alleen op 27 juni... maar ook op 28 juni wordt gevraagd een oordeel uit te spreken... of nee, dat ze gaan vergaderen en op 28 juni wordt gevraagd een oordeel uit te spreken over de ingediende plannen... voor de bebouwing van het Watertorenplein. Op 27 juni spreekt de Raad onder andere over het Burgerinitiatief Herte... en de uitwerking van de ambtelijke samenwerking. Een 26-jarige man uit Ierland is zaterdagmiddag rond kwart voor zes... aangehouden op het strand van Bloemendaal... De beveiliging van een strandfeest had bij de man een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Na controle door de politie werden drie sealbags in beslag genomen. één met vermoedelijke paddenstoelen, de zogenaamde paddo's... en twee zakken met bij elkaar ongeveer 100 pillen. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Gelijk daarna is op een camping een aanhouding geweest of een doorzoeking van heel veel mannen van Ierse komaf. Een 31-jarige vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt... bij een steekpartij in Haarlem. De politie heeft een verdachte aangehouden. Om even over vijf uur kwam de melding bij de hulpdiensten binnen... dat er in een woning aan de Prins Bernhardlaan... een vrouw gewond was geraakt. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek... Dat de vrouw in haar been was gestoken. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend en na de eerste zorg is zij per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55 kunt u op vrijdag 30 juni tussen 2 uur en 4 uur weer terecht voor allerhande kleine reparaties. U kunt hierbij denken aan een reparatie aan een elektrisch apparaat zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat. Maar ook voor bijvoorbeeld een naaiklus zoals het inkorten van een broek of rok of het aanzetten van een knoop kunt u deze dag terecht. Deze herstellend samenmiddag wordt een aantal keren per jaar georganiseerd omdat weggooien zonde is en een kleine reparatie vaak volstaat.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 Tijd voor het weerbericht. Ja, vandaag blijft het zonnig en er waait een matige noordwestenwind... en de maximale temperatuur in Zandvoort wordt ongeveer 20 graden. Morgen uh, krijgen we eerst te maken met wat wolkenvelden en zon. En in de middag is er een toenemende bewolking met zelfs ook nog buienkansen... Er waait een matige noordoostenwind en de maximale temperatuur gaat uitkomen zo rond de 24 graden. Daarna uh, gaan de temperaturen wat oplopen, dat wordt dus dan de woensdag. En donderdag gaat het weer wat koeler worden en wisselvalliger. De zeewatertemperatuur langs het strand uh, is nog altijd zo rond de 19 graden. Al dus volgens onze weerman Lex van den Horn. Pettie op verzoek van uh, Dolly natuurlijk uh, het liedje van de sidekick. Wel, twee uiterste Dolly. Uh, eerst André van Duin met de boerenzoon en dan uh, Pettie Label. Dus. Ja, ja, ach ja, zo gaan die dingen, hè. Ja, Soms is het leven een kwestie van uitersten. Dat is, dat is ja, daar heb je helemaal gelijk in. <laughs> ja, toch? Uh, ja. Dus even kijken, hoor. Uh, ja. Uh, ja, Dolly, ik kan het niet alleen, hoor. Ik kan het niet alleen. Nou, ik help je wel. En ik met mijn uh, collega Dolly ten Pierik. Ik vind eigenlijk sidekick vind ik eigenlijk zo, zo uh, degenererend. Nou ja, degenereren. je, je bent een volwaardig deelname uh, lid van het programma, vind ik eigenlijk, Dolly. Want, ja, side, ja. Sidekick, ja. Ja, nou ja, dat is nou eenmaal de titel. Ja. Ja, ik zit nu allemaal aan de zijkant van die tafel. Dus. Ik, voel me side, ja. <laughs> ik voel me meer een sidekick. Ja. <laughs> maar goed, in ieder geval uh, ja. uh, Ik kan het niet alleen De dijk, ik, denk, nou, ik had hem voorstaan Ik denk, nou, laat ik hem eens even draaien En waarom niet, het is toch een goed nummer Ja, uh, bovendien ja. iedereen is van de wereld toch? Zo is het Fantische hit van de zee natuurlijk. Uh, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. En zo is het natuurlijk ook. Ja, overal schermutselingen en ook weer een bedreiging. Uh, de, de, een of andere moskee is nu bedreigd. Dat, dat men met een vrachtwagen in wil rijden op uh, moskeebezoekers. Als dreigement mens stond dat ergens op, op de social media. Ongelooflijk. Ik denk als dat gaat gebeuren. Dat Nederlanders ook van die gekke streken gaan uithalen. Dan breekt uh, volgens mij de tering los. Luisteraars. Sorry dat ik het woord gebruik, maar dat vind ja. je, je ook ja, niet, hoor. Ja, ja. Ach, maar er blijven ook altijd mooie dingen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld uh, het kindje dat geboren is... Uh, uh, uh, kindje Jezus bedoel je? Nee, Oog. van Rafael van der Vaart en Estavana Polman. Oh, nou, dat, ja. dat, dat dochtertje is geboren. Ja, Jesselyn heet ze. Dat, dat denkt Rafael dat het van hem is, maar... Ja, ja, ja, ja. Dat denk jij ook bij jouw vier kinderen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Kijk, uh, alleen, alleen de moeder is zeker de Zo vader. Zo ken je wel is, weer kik. Wat nou? Ja, ja, ja, je weet waar je begint hoor, als je een onderwerp uh, aanhaalt. Ik ken nee, meteen de kik ja. in mijn. <laughs> in, mijn in mijn side, ja. Nou ja, maar weet je dat 10% van de, van de kinderen uh, niet de vader heeft uh, waarvan die denkt dat het de vader is? Oh? Ja. ja, ga daar maar eens over nadenken. Nou, ik kan, ik kan nou, als ik, als ik ja. naar mijn eigen situatie, mogen de luisteraars best weten, dan heb ik geen geheim over. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ja. dan zie ik toch een hoop, uh, uh, zeg maar, uh, gelijkenissen voortkomend uit degene hoor. Ja, ja, ja, maar je ziet vaak dingen die je wil zien, hè? Ja, nee, maar echt, ja. echt, echt wezenlijke ook, ook als ik dus foto's van mezelf uh, van vroeger erbij pak. Ja. En als ik bijvoorbeeld mijn zoon Nick uh, het zegt de luisteraar niet, maar even als voorbeeld. Nou, ja. als ik een foto van mezelf pak en ik leg hem ernaast, ja. dan is het één gelijkenis Ja, nou, dan kan het ook eigenlijk niet missen. Nee, en dat geldt eigenlijk ook voor mijn andere kinderen. Ja. Dus, dus ja, je ziet, wel, je ziet wel kenmerken van jezelf terug in je kinderen. Ja, ja. Ja, ja, ja. en Ze verschillen wel onderling, hoor. Dat, dat zou jij ook hebben met je kinderen. Mijn kinderen verschillen ontzettend onderling, maar ze hebben dan ook alle drie een andere vader. Oh. Ja. <laughs> Oké, okay, Raafel. Wat, eh, wat weet jij er meer van, Raafel? Raafel. <laughs> die, ja, die zit te vaart achter. Die weet er niks ja. van. Die was toen te jong voor mij. Uh, Dolly, we hebben nog een minuutje ja. achter gaan. Ja. Uh, heb je nog urgente zaken te melden aan de luisteraars? Nou ja, net. Maar goed, uh, dan ja, We het moeten het we gesprek moeten... weer een heel andere wending. Ja, we, Jasleen maar... is geboren. Ja. Ja. <laughs> hey luister, we moeten ja. natuurlijk even aankondigen dat wij met z'n tweeën in ieder geval, ik weet niet hoe dat voor Ruud Jans is en uh, andere Presentatoren van Zandvoort Ja, jij, hebben, gaat de, jij gaat de zomerstop alleen hè? Ja, ik, ja, dit ik krijg, was uh, de laatste. Ja, ik heb allerlei activiteiten, andere activiteiten die ja. ik moet uitvoeren. Ja. Bovendien krijg ik mijn uh, Down Zoon, syndroom van Down Zoon, ja. uh, krijg ik eerder, uh, te logeren. Ja. Die is hier ook wel in de studio geweest. Sommige luisteraars weten dat ook wel, want uh, mm -hmm. als Leroy er is, dan uh, wordt er heel veel Nederlandstalige muziek altijd gedraaid. Want daar ja. is hij natuurlijk uh, bij uitstek een fan van. Ja. Dus ja, dat maakt voor mij dat ik eventjes uh, adempauze neem en eventjes. Uh, ik weet niet wanneer we weer gaan, misschien half augustus of zo, of eind augustus. Ja, het hangt ook een beetje van jou kijken. natuurlijk al, want jij zal ook wel vakantie hebben. Uh, ja, ik, ik ben eind augustus, dus ben ik weg. Ja. Oh, eind augustus, oh, ja, ja, nou ja, dan ja. zal het september worden. Ja, dan waarschijnlijk. Ja. Ga je naar het buitenland? Ja. Oh, vertel. Of, of mag, mag de familie dat niet weten? Ja. <laughs> nee, nou, ik ga een paar weekjes naar Griekenland lekker. Oh, wat heerlijk. Ja, ja, ja. Ja. Hey, en naar, naar een eiland of naar de vasteland? Jazeker, landen? nee, naar een eiland. Wij gaan naar Corfu. Naar Corfu? Ja, ja. ja Hoe is het ja, ja. daar met de vluchtelingen? Want Kors, dat is natuurlijk vluchtelingenwerk. Nou, Corfu heeft niet zozeer uh, last van de vluchtelingen. Die hebben meer de, de uitocht destijds. Dat is jaren geleden, een jaar of tien, vijftien geleden. Was het verschrikkelijk met alle Albanese die uh, vluchten naar Griekenland? Oh? Ja. Daar wonen daar ook enorm veel Albanese. Die zijn natuurlijk inmiddels helemaal ingeburgerd. Maar ja. destijds was het zo erg dat de Griekse kustwacht gewoon het vuur opende op die mensen. Als ze aankwamen zwemmen. Dat meen je niet. Ja, ja, ja zeker. Ja, dat meen ik. Ja, die die uh, namen geen halve maatregel hoor. Maar ik heb jou wel meer gehoord over Griekenland. Wat, wat, wat heb jij met Griekenland? Is dat, is, is dat iets wat je zegt van nou uh, Spanje is leuk, Marokko is leuk? Ik vind uh, alle landen leuk. Oh, ja. dus niet specifiek Griekenland. Ik... Ja, nou ja. Ach, ja. Het, het gaat nou eenmaal zo. <lacht> <lacht> en dan gaat Lea weer uh, helpen bij de ezelopvang. En de ezel, oh, dat kan ze ook aan mij passen natuurlijk. Ja. Oh, dat kan ze heel goed. Ze is gespecialiseerd in ezelopvang. Ja, laat dat vindt ze heel even... leuk. Daar werkt ze dan als vrijwilliger om ja. de dag. Gaat La ze daar naartoe. Ik denk, laat ik maar even wat zelfsport. Uh... Ja, <lacht> doe jij dat maar een keer. Ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Maar ook een rol ja. blijft de king hoor. Zo is het maar net. Oftewel die Electric Light Orchestra. Nog altijd de koning te zijn uh, onder, onder uh, de muzieksoorten. Hè? Ja, Toch? ja. Uh, nou, ik weet nou ook waarom Dolly naar Griekenland gaat. Heb ze me juist verteld. Ze is namelijk... Uh, he, he, he, ze heeft een servies nodig. En ze weet dat in Griekenland... <lacht> Daar Dan ze kom ik zo... toch alweer met scherven terug, man. Nee, dat want daar, daar hebben ze zoveel serviezen in voorraad. Want anders valt er niks meer stuk te smijten. Dus ze hebben vast nog wel een servies over... wat nog niet kapot is gegooid. Nee, ja, en dat zeker. ga jij importeren uit Griekenland... want jij hebt iets met Griekse serviezen. Ja, en dat ook is... die stukken, hè? want hier is iedereen gek op mozaïeken. Dus. <laughs> wat zij allemaal kapot smijten. Nee, nou, Maar het is trouwens verboden, hè? Het mag niet meer. Ze mogen geen borden meer stuk gooien. Oh? Ja, is verboden bij wet. Dat meen je niet echt waar? Ja, dat meen, ja, dat meen maar ik. Maar waarom echt. is dat dan? Omdat het veel te gevaarlijk was. Nou, gevaarlijk? Ja, mensen sneden zich eraan en zo. Dus uh, ja, dat, oh? uh, dat is afgelopen. Ja. ja. Ja, dat kan gebeuren. Ja, er ja. zijn allerlei buitenlandse tradities. Stierenvechten mogen ze van mij ook Spanje. worden Ja, Waardeloos. Ja. Ja, ja. En Dolly... Uh, uh, ja. Even afscheid nemen en van elkaar afgelopen. Ja, en van de luisteraars, ja. ja. Ja, nou ja, ik ben er nog wel met jazz en zo. En, uh, ja. Tenminste, eind juli is dat nog een keer. Ja. En uh, ja, Watertorensport vrijdag ben ik er ook nog. Want, uh, ja. Maar dat stopt ook daarna, of niet? Nou, ik geloof nog twee uitzendingen. Dan, oh, is, het ook, okay. uh, okay. dan is het piept. Dan is het piept. Ja, ja, ja, dan gaat iedereen met zomerreces, zeg maar. Zo is dat. Ja, ja. Klein muziekje nog. En dan, uh, luisteraars, uh, wensen wij u een, een genoegelijke uh, maandag. Maandag. Ja, maandag. Ja, ja, ja. En morgen is gewoon uh, weer een uitzending van Zandvoort Lunch... met uh, Ruud en Angela. Dolly, bedankt. Geen dank. Graag gedaan. En tot gauw weer. Yo, yo. Dank voor het luisteren. Doe, doe.